Door Almegens met het NOS-journaal. De hitte in Zuid-Europa heeft de afgelopen dagen meerdere levens geëist. Op het Italiaanse eiland Sardinië overleden twee mannen die op het strand door de hitte werden bevangen. In Frankrijk vielen drie doden en zijn 300 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een bouwvakker kwam om het leven bij werkzaamheden aan het voetbalstadion van Ozer. In Spanje kwamen gisteren twee mensen om bij een bosbrand in Catalonië. Daarnaast zijn er twee sterfgevallen gemeld in de zuidwestelijke regio Extremadura en de stad Córdoba. Doordat er geen stikstofbeleid is, leidt de economie tientallen miljarden euro schade. Uit onderzoek gedaan in opdracht van het demissionaire kabinet blijkt dat de schade door de stikstofuitstoot fors is. Jaarlijks is er zo'n 15 miljard euro schade aan gezondheid en natuur. Dat gaat bijvoorbeeld om ziekteverlof door luchtvervuiling. En het uitblijven van stikstofvergunningen leidt de komende jaren tot een economische schade van zeker 4 miljard en mogelijk ruim 21 miljard euro. Dat komt doordat er geen nieuwe vergunningen worden gegeven voor agrarische bedrijven en de aanleg van wegen en de bouw van huizen. GroenLinks-PVDA noemt het onacceptabel dat de transgenderwet van de baan is. Dimissionair staatssecretaris Struiken heeft het wetsvoorstel ingetrokken. Die wet moest het makkelijker maken om de geslachtsaanduiding in het paspoort te veranderen. GroenLinks-PVDA zegt dat het kabinet olie op het vuur gooit... in een tijd waarin discriminatie van en geweld tegen transpersonen toeneemt. Hamas zegt een nieuw voorstel voor een wapenstilstand in Gaza te bestuderen. Het is opgesteld door bemiddelaars uit Egypte en Qatar... In een verklaring zegt Hamas open te staan voor een bestand op voorwaarden dat Israël zich uit Gaza terugtrekt. De Amerikaanse president Trump zei eerder dat Israël al akkoord is gegaan met een staakt het vuren van 60 dagen. Maar Israël heeft dat nog niet formeel bevestigd. Het weer in het oosten, de komende uren nog buien, maar code oranje geldt niet meer. Vanuit het westen wordt het overal droog. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd flinke files in de regio Amsterdam... zoals op de a 4 Haag richting Amsterdam. Voorknopen de Nieuwe meer 3-kilometer file met een half uur vertraging. A5, hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 8 kilometer met 20 minuten op onthoud. Het is de A9, ook maar richting Amstelveen. Het is nog erg druk tussen Batoevedorp en Amstelveen Stadshart. 5-kilometer file staat daar met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM.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 Luisteraars, bij weer een aflevering van FNFM. Ik heb Dick gevraagd om iets te komen vertellen over Krautrock. Dat is voor mij nog een onbekend iets. Het is een beetje een moeilijke definitie, denk ik. Maar ik denk dat Dick daar ons alles over gaat vertellen in deze komende twee uur. Welkom Dick, bedankt dat je wil komen en ons alles vertellen van Krautrock. Wat is Krautrock? Wat is Krautrock? <laughs> nou, allereerst fijn om hier te zijn, Pim. En leuk dat ik wat mag vertellen. Ja, Krautrock. Nou, allereerst maar eens vertellen hoe ik bij Krautrock terechtgekomen ben. Want het is in principe Duitse muziek. Uh, Kraut was natuurlijk een, een scheldnaam ja. uh, in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers. Uh, vanuit de Engelsen vooral en de Amerikanen. En Krautrock, uh, dat klinkt niet heel gezellig. Uh, nee, klopt. Als je het zo, uh, ja. zo hoort. Maar ja, het is eigenlijk een, een benaming voor de muziek die uh, zeg maar in de jaren zestig is ontstaan in, uh, in Duitsland wat een heel divers palet aan uh, muzikale stijlen met zich meebrengt. Want op allerlei plaatsen in uh, Duitsland ontstond uh, nieuwe muziek. Ja, en ja. het was ja, vaak ook een reactie op, uh, op uh, de, de, de bestaande omgeving in Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was ja, voorbij. Ook. Ja, de jaren 60-70 De jaren 60 ja, 70. Ja. Ja. Uh, wat je zag, dat, dat heel veel structuren die in Duitsland voor en tijdens de oorlog bestonden, eigenlijk na de oorlog ook weer terugkwamen. Dus mensen die in de oorlog misschien niet stukken uh, fraaie dingen hadden gedaan, die bleven toch, kwamen weer terug. Ja, ja. En de jeugd kwam daar toch een beetje tegen in weerstand uh, op okay. een zeker ogenblik. En een soort Duitse punk. Duitse punk. Ja, Van La Lettere. Nou ja, als je, als je kijkt, er zitten een aantal bands in die krautrock zien yeah. Of die worden onder crowdrock uh, gerekend. Uh, die die uh, destijds in de jaren 60, 70 al een beetje punkachtige muziek uh, ja, maakten. Okay. Neem een band als uh, La Düsseldorf. Misschien yeah. komen we daar straks nog wel op terug. Maar... Ja, die, die maakte harde rock en, en, en, en uh, schreeuwende teksten af en toe... wat, wat uh, eigenlijk al een beetje refereerde of een beetje uh, lijkt op de, op de punk. Ja, van la lettreffing, van een mooie uitspraak. Ja, <laughs> ja het klinkt niet heel Duits, hè? Nee. Uh, ja. ja. Maar ja, uh, Ja, en, en de term nou, waar die precies vandaan komt uh, is onduidelijk. Maar we nemen maar aan dat die ergens in het buitenland verzonnen is... en niet ja. uit Duitsland zelf komt. Britten, ja, ja, Alhoewel... Ja, ja. Er is een band uh, Faust yeah. die wordt gerekend tot de krautrock en die hebben ooit een nummer gemaakt dat heet de krautrock. Oké. Okay, yeah. Ja. Of was dat, dat nou voor de krautrock krautrock werd of uh, uh, uh, moet dat wel? Ja, misschien heen, wel. Ja. Ja. ja, ja, ik denk ja. het wel. Ja, Want ja, die ja. die benaming krautrock uh, is volgens mij pas later gekomen. Oké. Okay, ja. Maar even terug, wat je zegt, er zijn verschillende stijlen dus in krautrock. Het is dus niet een muziekstijl, het is meer maar, een verzameling bands of zo. Een verzameling bands over ja. een bepaalde periode. En een aantal kenmerken die je uh, uh, kan meegeven is, het is vaak uh, onderzoekende muziek. Dus uh, gebaseerd op uh, wat, wat experimentele muziek die bijvoorbeeld ja. uh, uh, aan de conservatoria uh, nemen. karl Heinz Stockhausen. ja. Nee, een klassiek componist, maar dan wel van uh, uh, klassiek elektronisch uh, materiaal wat soms uh, on, onluisterbaar is. Maar aan het conservatorium ja. studeerden mensen bijvoorbeeld als een Holger Tsukai uh, van okay. Ken. En die is dus klassiek geschaald. En zo zijn er meerdere okay. muzikanten ja. gestart in die richting. Daarnaast zijn er muzikanten die zich lieten beïnvloeden door wereldmuziek. Uh, men ging op reis. Men ging naar Afghanistan. Men ging naar Perzië, Men ging naar ja, Marokko. Okay. Ja. Naar India. En daar haalden ze ook muzikale invloeden op. Ja. En die werden ook weer verwerkt. Maar dan krijg je weer een heel ander soort muziek. Maar is het niet zo dat het toch wel uh, een elektronische muziek is? Nee. Rustig. Uh, nee. Sfeerklanken en zo. Nee? Nee. nee. nee. nee. Het is nee. echt van alles. Het is uh, echt van alles. Van harde rock, bluesachtig. Ja? Uh, Oké. Okay. Want je hebt wel een hele mooie lijst opgesteld. Ja. En ik vind er uh, meer een deel wel elektronisch. Minder ja. rock zit erin. Ja, ja. Dat, maar dat, is, hey, dus... dat hangt meer samen met mijn uh, muzikale voorkeur. Oh, oké. Okay. Ja. Dan met een, een, een goede dwarsdoorsnede van de krautrock. Okay. Uh, ik ja. heb wel gezocht naar nummers die, die ik zelf ook heel mooi, ja, okay. uh, mooi vind. En hoe ik bij de krautrock terecht ben gekomen. Nou ja, ik was in de jaren zeventig, ik denk dat het eind jaren zeventig was, al fan van kraftwerk. Ja, tuurlijk. En Kraftwerk is, ja. wordt gezien als een elektronische band. Ja. Maar de leden van Kraftwerk, die zijn eigenlijk eerder begonnen... en die kwamen eigenlijk uit een soort, nou ja, denk ik, free jazz hoek... met instrumenten als, als dwarsfluit en, en ja? meer traditionele <laughs> ja. uh, instrumenten. Oké. Okay. En die ja. hebben dus ook een plaat gemaakt uh, onder de naam uh, Organisation. In het Goed In Duits, hè? Ja. ja. <laughs> En volgens mij staat daar ook één nummer van op de lijst. En dat was eigenlijk uh, naar aanleiding van het feit dat ik Kraftwerk volgde, dacht ik van ja, wat, waar, wat zijn de roots van die mannen, van Ralf Hutte en ja, ja, ja, uh, Florian Snijden. Ja. En zo kwam ik bij uh, een plaat terecht en oh, denk ik, nou, okay. dit is wel hele rare muziek. Ja. Uh, dat is toch heel anders dan de elektronische muziek die ze later zijn gaan maken? Oh, raar, niet mooi. Uh, destijds vond ik het raar. Ja, oké. Okay. En uh, naarmate je ouder wordt... ga je ook het experiment meer waarderen. En uh, ja, zit ik ja. nu ook uh, soms wat meer... Uh, luister ik gewoon meer experiment... Uh, ja, dan, natuurlijk, uh, ja. Ja, ja. dan reguliere rock... of reguliere okay. elektronische uh, ja. Ja. muziek. Maar even terugkomend op je lijst... want we zijn eigenlijk begonnen met... gewoon met nummer 1. hè? Ja. Uh, met uh, Amon Dul. Ja. En Amon Dul, uh, dat is een, uh, een band uit München... Wordt wel gezien als een van, van, de, van de grondleggers en uh, is eind jaren zestig begonnen. Oké. Okay. En uh, wat ik er verder van weet is volgens mij dat het uh, voortkwam uit, uh, uit een aantal communes. Net als meer bands uit, <laughs> uit de Krautrock. Uit ja, ja. Uh, iets wat we in Nederland uh, misschien niet zo hebben gezien. Behalve bij... Uh, CCC Incorporated. Ja, net. Bij Kruidrock zie je dat uh, uh, wat vaker. Okay. En, uh, nou ja, ik denk dat dit een nummer is wat een goede introductie is van ja, wat wat, okay. wat kan Crowdrock zijn of okay. wat kun je nou echt als Kruidrock beschouwen. Dus goed dat we daarmee begonnen zijn. Ja. Ja, ja. En het volgende nummer wat we nu gaan draaien dat is voor uh, um, een Organisation. Onderdeel van krachtwerken begrepen. Even. Ja. Nou, met, nee, geen onderdeel, met... het is de voorloper van Kraftwerk. De vo oh, wat je net zei inderdaad, ja. ja. ja. ja. Dus met... de leden van Kraftwerk uh, kwamen uit verschillende uh, muzikale richtingen. En de leden van Kraftwerk die zaten ook een beetje in de, okay. de kunstscene van, uh, uh, van Düsseldorf. Ja, oké. Okay. Ja. Voordat ze met Kraftwerk echt begonnen, uh, hadden ze organisatie. Ja, daar hoor je uh, uh, verschillende instrumenten. Die een beetje atypisch zijn... ten opzichte van krachtwerk. Ja, ja, oké, maar je Hemmendorgel, bellen, triangels, dwarsfluit, dat soort zaken. Oké. Nou, we gaan gauw even luisteren naar Millek Rock van Organisatie.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 Niet alle nummers zijn uh, uh, direct terug te vinden op Spotify. Nee, uh, er zijn ook een paar obscure bands... die uh, ja, ja. Ja, nog ja. Uh, uh, ja. wel platen hebben uitgebracht... maar die hebben het nooit gered tot uh, de streamingdienst. Maar wat, wat je net ook zei, het, het is een bepaalde periode. Krautrock is er niet meer? Krautrock aan zich, nog een mooie Duitse uh, term... Oh, ja. is er eigenlijk niet meer. Nee? Maar de invloed van die ja, is wel heel erg groot. Want groot, eigenlijk hoor. is krautrock in mijn ogen een beetje. Het is ook muzikantenmuziek, dus veel muzikanten luisteren naar krautrock. Oké. Okay. Verschillende bands waarin je nog krautrock-elementen uh, terug hoort. Maar ja, die invloeden kunnen natuurlijk heel breed zijn, want net vertelde ik al van, ja, ja het zijn heel veel verschillende stijlen. Ja. Maar ja. met name uh, uh, bands als, uh, als Faust en Amon Düül en Ken en uh, nou ja, ook Kraftwerk. Die hebben hun muzikale sporen nagelaten en Klopt. hebben heel veel invloed gehad op, op heel veel uh, bands. En, uh, en die invloed die bestaat nog steeds. Die bestaat ja, nou nog okay. steeds. En noem eens wat bands waar ze invloed op hebben gehad volgens jou? David Bowie is er zwaar door beïnvloed geweest. Oké, okay, echt waar. Dus ja. uh, er is ook een, uh, een nummer, volgens mij was dat van uh, de band Nooi. Dat heette Heroes of Hero. Ja, gaan we ook draaien binnenkort? Ja. ja. En men zegt dat dat David Bowie heeft beïnvloed... en uh, ook heeft aangezet om het nummer Heroes te maken. Oh, okay. Wat hij destijds natuurlijk in Berlijn heeft opgenomen. Ja. Omdat hij nou ja, uh, uh, uh, zwaar beïnvloed werd door okay. Duitsland en de Duitse muziek. Ja, ja. En uh, daar het... speelt die ook dus ook een rol. En dat is dus iets wat, wat toch uh, uh, minder bekend is... Nou, misschien leuk om dat uh, nummer nu even te draaien. Ja. Van Nooi, het nummer Hero. En wat het speciale uh, van dat nummer is, is dat uh, de band daarin speelt met twee drummers. Oké. Okay. <laughs> wat ook weer duidt op dat experiment. Jouw lijst vind ik erg mooie muziek. Want ik dacht, krautrock. Nou, daar komt uh, ja, veel rock. Ro ro Hoe heet die? Je duitse bent ook... Uh, Ramstein. Ramstein. Ja, ja. ja, nou ja, daar... Ook die zal mogelijk wel uh, invloeden hebben meegekregen uit de krautrock. Ja, dat moet dat wel, ja. ja. Ja, maar eigenlijk vind ik dat... Voorzelfsprekend, er zijn zoveel verschillende stijlen. En elk stijl heeft natuurlijk wel invloed op zijn nakomers. Maar wat is dan de belangrijkste invloed van... Uh, van krautrock geweest? Het elektronische deel, het uh, ritme... het uh, maakt niet uit. Uh. Ja, ik denk twee dingen. Ik denk inderdaad uh, de invloed op elektronische muziek. Maar ja. ik denk dat dat... Ja, dan kun je terugvoeren naar uh, Tangerine Dream en, en Kraftwerk. Hè? Klopt, dus, ja. uh, maar veel breder ook het, het experiment. Gaan buiten de gebaande uh, paden ja. van de rok van nummertjes van twee minuten. Uh, maar zou dat iets uh, typisch Duits zijn? Of is dat uh, toch wat breder? Of misschien ook de tijd? Ik, ik denk hè? dat het uh, destijds de situatie in Duitsland... een reactie op uh, uh, alles wat er in de oorlog is gebeurd. Wat ik net al zei. En... De generatie die uh, in, uh, in Duitsland toen muziek maakte... die maakte zich los, denk ik, van de bestaande omgeving... bestaande ja. maatschappij. Ja, okay. Veel drukgebruik. Heel veel drukgebruik. Dus ja. dat hoor je dan ook terug in die muziek. En drukgebruik van, van cannabis tot, uh, tot uh, nou ja, alle, alle middelen. Want, ja. ja, de jaren zestig, de jaren 70 natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar goed, laten we weer eens een nummer draaien, want je hebt er best wel veel, dus we moeten het wel een beetje uh, vaart maken. Mm -hmm. Dan komen we bij Kraftwerk. met Kometen ja. of komt uh, een melodie zwaai? Kometen, melodie zwaai. Ja. Kometen, toch? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, daar hoor je ook weer een, een, een, een nummer van Kraftwerk, wat uh, nog een beetje tegen die beginperiode aanhangt. Uh, het is een nummer wat uh, gelijktijdig met, uh, met autobaan werd uitgebracht. En Autobaan is denk ik een nummer wat uh, iedereen wel kent ja, van Kraftwerk, die een ja. beetje in muziek is geïnteresseerd. Ja. Ja. En volgens mij was er een singeltje met autobaan. En op de ach achterkant daarvan stond uh, Cometer Melodie 2. Oh, okay. En het is een wat uh, meer sferisch uh, werkje uh, dan uh, <laughs> uh, autobaan, maar yeah. je herkent wel de elementen die je ook ja, in autobaan okay. uh, yeah. hoort. Yeah. Ja, volgens mij waren ze ook een van de eerste die uh, ja, uh, elektronische drums gingen gebruiken en zo. Ja, dat ritme en, zo. Ja, ja. en ja, het mooie daarvan is, is dat ze dat natuurlijk ook in, uh, in eigen beheer hebben ontwikkeld. Uh, dus die elektronische drums, dat uh, zag er een beetje apart uit. Maar het waren een soort uh, metalen stokjes waarmee ze op metalen ja? koperen, oh, okay. volgens mij. Of, nee, daar wil ik even vanaf zijn, maar... Waar ze zelf opnemertjes en microfoontjes en dergelijke uh, yeah? opplakten. Oh. Zo hebben ze denk ik uh, veel meer zaken, vernieuwende zaken in de muziek uh, uh, gebracht. Okay. Die later heel veel invloed hebben gehad natuurlijk. Oh, Oké, okay. ja. Dan laten we gauw even gaan luisteren naar uh, Cometen Melodie Zwaaien van Kraftwerk. Ook hier vind ik het al, ja, net als alles met Kraftwerk, uh, om heerlijke melodieën zitten, heerlijke ritme eigenlijk. Hè. En dat spreekt me wel aan, ja, vooral de laatste tijd. Ja. Ik heb daar een reden voor? Uh... Ja, eigenlijk wel omdat ik, uh, ik heb op Disney Plus uh, zitten kijken naar de Wu-Tang Clan uh, serie. En het is ongelooflijk. Ook ja, het hele verhaal is leuk. Hoe zijn ze begin begonnen? Toch een moeilijke omgeving. Veel drugs, zwarte mensen en zo. Ghetto en zo. Dat ze toch opgekomen zijn. En heel breed, heel sociaal zijn geweest. Nou even terug, want ze hebben eigenlijk twee fases. In het begin hebben ze ritmes gemaakt. en melodie, Gebaseerd op samples. Alleen maar samples. En na een jaar of zo, of twee jaar gezegd... Nou, we moeten toch iets anders doen. En toen zijn ze zelf muziek gaan spelen en die als samples gaan gebruiken. Dus live muziek samples, ja. Kijk, het rappen vind ik niet zo boeiend, want ik, ik kan het niet allemaal verstaan. Hè. Het gaat veel en veel te snel. Maar vooral de onderliggende ritmes en, uh, dat vind ik zo ontzettend mooi. Want als je nu op Spotify kijkt, kan je ook naar Wu-Tang Klang instrumentaal. Kun je luisteren, en daar hebben ze ook een heel album zo gemaakt. Nou. Dat vind ik ontzettend mooi. Dus vandaar dat ik nu heel, op dit moment heel veel luister naar uh, ja, ritme, ritmenummers eigenlijk, ja. Oké. Okay. Ja, instrumentale ritmenummers, okay. ja, ja. Dus uh, ja, de rap zonder rap. Ja. Nou, is, de Beastie Boys hebben dat ook gedaan, hè. Ja? Die hebben ook okay. albums gemaakt uh, waar helemaal niet op gezongen werd. Oh. Uh, een beetje soundtrackachtig, maar ook uh, wel, wel heel ritmische uh, muziek. en okay. Die maar redelijk makkelijk te verteren is, ook voor mensen die de, de rap nummers <laughs> niet zo goed kunnen hebben. Ja. Nou, maar het gaat te snel. En ze hebben een bepaalde slang natuurlijk ook... wat ik ook ja. niet allemaal kan begrijpen. En hun achtergrond ken ik ook niet. Dus ja, je kan niet alle teksten waarderen. Nee. Daar hebben ze het over mensen. Nou, ja, ik heb nog heb nooit van gehoord, nee. <laughs> of over een leefomgeving of zo. Dat kan je ja. ook niet invullen. Ja ja. ja, ja. Ze zongen wel over hele aardse dingen natuurlijk. Over een buurt, over... Ja, natuurlijk ook over vrouwen. Nou, ja, en zo. Nou, je dit, alles, uh, ja. Uh, ja. Amerikaanse slang. Uh. <laughs> ja, ja. Ik ga niet maar, al die woorden herhalen. Omdat, nee. Nee. Maar ik begin er ook een beetje te begrijpen... waarom rap daar zo groot is. Ze vertellen een verhaaltje. En dat, gecombineerd met, die, met, met het ritme of zo. Dat geeft toch een beetje een bepaalde drive. Maar voor hun is die tekst... vele malen belangrijker dan voor ons. Ja. Ja. En dat zal met Krasswerk niet zo zijn. Hè? Daar is de tekst niet zo belangrijk. Hè? Nee. nee. Machine is a model. Dat vind ik wel een mooi nummer nee. met een beetje tekst. Maar... Ja, ja. De, de, de teksten die gaan alle kanten op. Eh, de <laughs> autobaan over een rit. Eh, ja, de auto over de autobaan. En, en uh, vaak ook thematisch. Hè? Dus uh, als je kijkt naar hun albums: uh, okay. die zijn vaak ja. rond een, een thema: uh, rondom uh, computers, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, rondom ja. uh, uh, ruimtevaart. Uh, een heel album over de Tour de France. <lacht> en dat is oh, okay. zeker zeer ritmisch. Dus, uh, ja, ja. Oké, okay, daar is uh, uh, het uh, luisteren. Uh, dat is zeker ook een tip. Uh, dat is een van hun laatste album wat ze hebben gemaakt. Als je goed oplet, uh, dan, uh, dan merk je dat uh, in veel uh, reportages over uh, de Tour de France... dat je uh, die muziekjes van oh, Kraswerk okay. dan op de achtergrond nog hoort. Ja, ja, dat mag. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En dat is ook een dingetje vanuit, uh, vanuit de Kruidrock. Uh, dat is weer een mooi bruggetje. Uh, er zijn ook veel bands die gebruikt zijn... of, of die uh, muziek gemaakt hebben voor films. Oh, Als okay. je ja. uh, de films van uh, Werner Herzog mm -hmm, pakt... Ja. Uh, je hebt uh, Nosferatu... Uh, uh, oh, dat uh, soort uh, films, ja. Uh, yeah. uh, Fiets Caraldo, uh, Allemaal films met Klaus Kinski in, in, in, in de hoofdrol... Daar werd de muziek gemaakt door een van de oudere... krautrockbands Popol Vuh. Oké, okay, ik zit meteen te kijken of... Oh ja, ja, die krijgen we ook, ja. Ja, ja. En dat is een band... Dat is eigenlijk helemaal geen rockband. Dat, die maakt nou, soms ook uh, muziek... die heel erg te, dicht tegen klassieke muziek aan ligt. Oh, oké. Heel spherisch ook. En een van de, van de voorbeelden op mijn lijstje... dat is dan niet van een soundtrack... Nee. Maar uh, ja, een van de nummers van uh, uh, Hosjan uh, Mantra, ja, wat wordt beschouwd door de kennis dan als een van hun beste albums. Nummer uh, okay. Kirie staat daar. Oké, okay. staat ja. erin. Ja. Ja. Nou, laten we die even gaan draaien. Dan kunnen we meteen uh, gaan luisteren. Ja, is, en dan ja, moeten ja. we zorgen dat we wel weer wakker zijn daarna. Oh. <laughs> Nog een kop koffie daarna, ja Ja, ja, ja. precies Oké, okay. maar gaan we luisteren naar uh, Popoe Fru Ja, het zijn wel mooie namen allemaal, hè ja. Met Kirie Is kierie. het een beetje is, een beetje kerkelijk? Kirie is natuurlijk een, uh, ja. een, een, een, uh, een kerkelijk ja. uh, gezang uh, Oké, okay. nou contact. we gaan gauw luisteren Hier komt hij. Ook een mooi nummer. Maar dus inderdaad toch uh, filmmuziek. Dat kan je wel een beetje horen, ja. Ja, ja nou, dit, dit is dan niet eens specifiek voor de film gemaakt. Maar uh, als je dus de soundtracks van uh, de, de Werner Herzog films uh, gaat beluisteren... Dan, uh, okay. ja, dan, dan hoor je dat wel echt. Maar ook die zijn zeer de moeite waard om, uh, okay. om te beluisteren. Ja. Maar we hebben nog wat tijd. Dus ik wou voorstellen me toch naar... voor mij een van de mooiste nummers van Ken. Uh, Halleluja. Om dat even te draaien, dat duurt een dikke 18 minuten. En dat kunnen we dan nog wel voor uh, uh, nieuws en reclame doen. Okay. Kun je daar wat over zeggen? Over ken? Nou ja, zoals ik aangaf, er waren twee redenen... waarom ik bij Krautrock uh, uh, Muziek terecht ben gekomen. Een van die redenen was kraftwerk. De andere was uh, Holger Tsukai. En oh. uh, Holger Tsukai uh, is een muzikant... Die studeerde bij Karl-Heinz Stockhausen, die ik eerder al uh, memoreerde. Ja, ja. Uh, klassiek componist. Uh, dus hij is klassiek geschoold. En uh, is toen met een aantal mensen uh, Ken gestart. Na zijn periode met Ken is Holger Zuka heel erg actief geworden in de New Wave achtige muziek. Uh, hij is samengewerkt met uh, David Sylvian van uh, Japan. Oké. Okay, ja, uh, daar heeft ja. hij veel platen mee uitgebracht. Hij heeft ook solo werk uitgebracht. En het is een, een, een zeer originele man. Hij speelde uh, oorspronkelijk uh, vooral de bas binnen Ken. Oké. Okay. Maar later. Uh, is hij hij, hij is zich ook zeer bemoeid met de opnames, uh, het gebruik van tape en tape loops, uh, herhaling. Oh. Daar was hij erg, erg goed in. En dat hoor je uh, ja, binnen Ken, maar dat hoor je ook uh, uh, in zijn muziek die hij uh, later heeft, uh, heeft gemaakt. Weet je toevallig wanneer dit, uh, wanneer dit speelt? Redelijk nauwkeurig. Je, 60 jaar of de 70 jaar? Uh, 60 en 70 jaar. Dus als ik kijk naar Ken, ja? dan pak ik even het lijstje erbij van Ken qua uh, Ja, muziek, wat ze gemaakt hebben allemaal. Ja, want uh, het is een band die over een langere periode uh, heeft gespeeld. En als ik dan kijk naar hun eerste album disc in de discografie, dan zijn ze eind jaren 60, 68 uh, uh, begonnen. En uh, de laatste platen, ja, dat zal ergens uh, 78, 77 zijn geweest. En ja, een leuk verhaal bij Ken is ook wel van, ja, ze hadden een zanger. Uh, dat was geen Duitser. In eerste instantie was dat volgens mij een Amerikaan. Ja? Ik uh, ben ik. Ik kan niet alle namen. Methouden. Nee, ik kan me iets bevoorstellen. voorstellen. Ja. Ja. Uh, <laughs> maar ja, op een zeker moment namen ze afscheid van, uh, uh, van die zanger. En ja, toen hadden ze geen zanger meer. Nee. En toen, nou ja, toen liepen ze uh, over straat. Ik neem aan dat dat in Keulen was, waar ze dan uh, vandaan kwamen, <laughs> of daar in de omgeving. En daar zagen ze een straatmuzikant, dat was een Japanner. En ze moesten optreden, hadden geen zanger. Toen vroegen ze die Japaner of die uh, <lacht> met, war, yeah? met hun wilde optreden s'avonds. <lacht> zo zijn ze bij elkaar gekomen. En hebben ze ook een aantal albums met een Japanse zanger uitgebracht. Oh, Wat je dan oh. soms ook hoort van... Nou ja, uh, het is vaak onverstaanbaar. En, en, <lacht> maar Japans? <lacht> <lacht> het is wel een hele dominante zanger uh, die erg op de, op de voorgrond treedt. ja, Het uh, ja. <lacht> nou, is ook in de... de muziek zo dat, dat ze... Uh, nou, wederom uh, het experiment zochten of uh, okay. uh, veel yeah. ook al improviserend huh? tot nummers kwamen...